Geluk, niets dan geluk. Helaas, nee, nou, dan... zei ik al, de omzet van fietspompen is zodanig verminderd dat het niet rendabel is de productie op deze voet voort te leggen. Wat wijst je op kistje, of opbellen, een afspraak maken voor een reorganisatie van het bedrijf. Ja, neem me niet kwalijk, ik uh, ben deskundig de en ik moet het van andermans mislukkingen hebben. Ja, uh, ja ga door, ga door, ga door, door. Ik besloot niet af te wachten wat er met mij zou gaan gebeuren nee. en speurde de krant na en toen las ik die advertentie. Advertentie? Welke advertentie? Levenspositie bij particuliere onderneming. Ik heb hem uitgeknipt. Hier is die. Oh, oh een fermer zeg. Ja, ja, met een kaartje. Sowieso. Levenspositie bij <coughs> particuliere onderneming. Bij zeer rendabele particuliere onderneming is plaats voor de adjunct directeur. Wat een zeer aangenaam werk. Salaris plus 10% winstaandeel. Accountantsonderzoek toegestaan. Zo, en, en, en daar heb jij ook geschreven? Ja. Ik heb een uitgebreide sollicitatiebrief geschreven. En ik dacht niet dat ik er antwoord op zou krijgen. Maar op een avond werd ik opgebeld. Met vriend. Meneer vriend... Ik spreek met Van Gele, directeur van het Bouwsyndicaat. Klopt het dat u gesolliciteerd hebt naar de functie van adjunct-directeur? Ja, ja, dat klopt. Meneer Vriend, ik wil u de gelegenheid geven uw sollicitatie mondeling toe te lichten. Zullen wij een afspraak maken? Oh, dat is uitstekend. Het schikt u zeker s'avonds het beste in verband met uw werk. Inderdaad, als dat zou kunnen. Oh, goed, meneer Vriend. De donderdagavond om negen uur. Kunt u dan bij me komen? Donderdagavond? Ja, dat zou kunnen. Dan spreken we dus af. Donderdagavond, 9 uur, bij mij thuis. Het adres is Galvanistraat 249. Hier in de stad. Galvanistraat 249. Is dat uw kantoor of uw huis, meneer Van Gelen? Mijn kantoor en mijn huis. Tot donderdagavond, meneer vriend. 9 uur. Akkoord, meneer Van Geelen. verder en verder, ik ging dus naar hem toe. Maar wat zei je op? Oh, niks, niks, niks. Is dat de rest van meneer Van Gelen. Ik heb zo die vandaag of morgen de hele zaak in de soep zal draaien. Ja, en dan zou mijn advies hem zeker welkom zijn. zo. Yes, so, so. Dus op <coughs> negen uur stond jij op de stoep, hè? Even voor negen. Ik werd open gedaan door een oud vrouwtje. Een jaar of zeventig, schat ik. Ze ontving me als ik ook een oude bekende was. Maar kom toch binnen, het is ook geen weer, hè. Ja, kom nou lekker binnen en doe gauw die jas uit. Mijn man is nog even bezig, maar kom dan met mij mee. Zo, hierin. Lekker warm, hè. Ga maar gezellig aan deze grote tafel zitten. Kijk, ik heb het dampbord al klaar liggen. Dus ik denk, als die meneer misschien wat aan de vroege kant is, of als mijn man nog niet klaar is met zijn werk, toen we altijd nog een spelletje dammen. Zo, kiest u maar. Lip of zwart. Ja, verdraadje. Voordat ik het wist, had ik met zwarte schijven te hammersen. Ja. En het mooiste was nog dat ik mijn hand niet in de richting van het bord kon brengen. Of zo'n miedere pesthond die notabene ja. nog mijn naam doet, trok zijn lippen op ja. en begon te grommen. Ja, doe maar hoor. Nee, nee, nee, nee, Victor doet helemaal niets. Hij kan alleen nooit goed hebben dat iemand aan me komt. En omdat u iedere keer als u een steen verplaatst met uw hand in mijn buurt bent, denkt hij natuurlijk dat u mij wat doen wilt. <laughs> maar dat is helemaal niet zo hoor. Gratje van me. Nee, nee, nee, nee, kijk maar eens aan. Die meneer wil mij geen kwaad doen hoor. Ah, <lacht> oh, zo'n beest, toch, hè? Ja, ja, niet die lipjes opdrukken. Pas op, Ja, ja, ja, hallo, ga seks, hoor. Oh, uh, u bent aan de beurt, meneer. Kom, niet bang zijn. <lacht> ja, ja, ja, jij hebt makkelijk lachen. Maar als jij daar in mijn plaats had gezeten. <lacht> nou, hoe lang heeft dat geduurd? Geen idee. Maar naar mijn gevoel kwam er geen eind, dan. Tot slot ging de deur open en toen ik omkeek zag ik de oude heer. Ja, ah, juist de heer, meneer. Meneer Van Geelen. De Meneer ja. Van Geelen, ja. Maar misschien was het wel de engel Gabriel die mijn verlossing kwam brengen. Ah, meneer vriend het spijt me dat ik u even moest laten wachten. Ik had mijn compagnon aan de telefoon. Maar ik zie dat mijn vrouw u al bezig heeft gehouden. <lacht> gaat u toch weer zitten Zo, even uw sollicitatiebrief erbij... Ja, ja, juist, ja. Ja, ik weet het weer. Momenteel werkzaam bij, mm, juist, ja, ervaring, mm, juist, opleiding. Zo, zo, zo, zo, 37 jaar oud. Ja, meneer vriend, u bevalt mij wel. Laten we maar eens van bal steken. Weet u dus met wie u te maken heeft? We zijn maar een klein onderneming, mijn compagnon en ik, maar de structuur is gezond. Het enige is dat wij ons binnenkort terug zullen moeten trekken en een jonger iemand onze plaats zal moeten innemen. En over enige tijd zullen wij trachten een tweede man aan te trekken. U kunt over ons alle inlichtingen in winnen en de accountant zal u van de financiële kant op de hoogte brengen. Neemt u geen de beslissingen. Denkt u rustig na. En belt u bij. Laten we zeggen, volgende week op. Om uw besluit mede te delen. Oh, wat vindt u ervan? Ja, u hebt mij alleen nog maar ingelicht over uw onderneming. Maar u hebt mij geen enkele vraag gesteld over mijn persoon. Wat mankeert er dan aan uw persoon? Er zou van alles aan kunnen mankeren, De vriend, ik ben bijna 75... Ik werk al 50 jaar met mensen samen. Ik ben nog nooit zo erg bedrogen als de keren dat ik alles zwart op wit had. Nadien heb ik besloten alleen op mijn mensenkennis af te gaan. En op de intuïtie van mijn vrouw. Ja, maar... Meneer Vriend, u bevalt mij. Ik wacht op uw antwoord. Wat doe je nou? Ik schrap het adres van meneer Van door. <coughs> een individualist. Ik zal van niemand advies willen aannemen. Juist. En toen? Wat en toen? Nou, wat is er gebeurd nadat jij bij hem wegging? Wegging, ja. Ik zit nog steeds midden in die kamer. Moet je nagaan. Hij hm? was juist bezig mij uit te leggen wat mijn toekomstige positie zou inhouden toen dat vrouwtje weer binnenkwam. Jo. Een kopje koffie voor u, meneer. En een glaasje melk voor mijn man. Ja, ja, ja. Ik moet goed dat hem passen. Hij krijgt precies wat hem door de dokter is voorgeschreven. Zo. Dank u wel. Dank je wel. Ja, mijn vrouw heeft altijd goed op mij gepast. Ze is mijn padisman, mijn, mijn wegwijzer, mijn intuïtie en sinds kort mijn apotheek. Hij komt naar iedere dag tegen in opstand. En ik leg maar iedere dag weer dat paté neer. Oh, nou, toen nou. Meneer moet wel denken dat ik een bullebijter ben. Oh, denk ik zou niet durven. Dat is maar goed ook. Want misschien zou dan blijken dat ik het wel ben. Zo, en nu nog een koekje erbij. En dan ga ik daar in mijn stoeltje zitten. Jullie doen maar net alsof ik er niet ben. Zek dat. Ik toch Kom bij het vrouwtje, nee, nee, nee, nee, niet de hele tijd aan mijn neus snuffelen. O oh ja, is het stoerend als ik de radio heel zachtig aanzet. Er is een hoorspelletje dat ik niet graag wil missen, een vervolghoorspel. En dit is een derde ding. Heeft u er last van? Nou, nee, o, no, zet dat maar aan, hè. of weet je wat, het duurt zeker een klein half uurtje. Een half uur, ja. Oh, dan kunnen wij intussen beter dat spelletje afmaken. Ik neem gewoon de partij voor mijn val. Als u dan even dat bord en kwart kwartslag kwart, wil kwart. draaien. En toen het hoorsval uit was, toen uh, kwamen de zaken weer. Ja, ze had nog niet de knop omgedraaid of het bord werd opzij geschoven. Je weet toch zeker dat jullie daarna niet gingen gans Daarna ging het precies zoals ik je al vertelde. Hij lichtte me in over zijn onderneming, hm? vertelde me zijn levensloop en die van zijn compagnon, en zette me precies uiteen wat hij van mij in de toekomst verwachtte. Het ja, is voor enkele moeite om uh, iets van jou te weten te komen. Geen enkele. Nee, nee. Heet u niet gevraagd of wel om meer is te Natuurlijk. hè? Hij haalde een stapel brieven te om van te rillen. Nou, waarom heeft hij juist jou opgebeld? Heb u dat niet gevraagd? Uh, zijn vrouw. Wat is het? Hoezo zijn vrouw? Is zijn vrouw. Die is een talisman, zijn wegwijzer, zijn intuïtie en zijn, zijn, zijn apotheek is... had mijn brief eruit gepikt en gezegd... Deze. Maar Emma... Er zijn veertig brieven binnengekomen. Ik kan toch moeilijk één sollicitant oproepen? Deze Robert? Ik zou je onmogelijk kunnen zeggen waarom, maar deze is het. Ja, neem me niet kwalijk. De zaad is belangrijk genoeg. Deze Robert, deze, deze, deze. En trouwens, we hebben het dan Ja? En maar, ik weiger mee te doen aan die hoge Nou, dat is geen hoge Robert, mijn hele familie heeft bij belangrijke gebeurtenissen het dambord geraadpleegd. Mijn moeder is op die manier zelfs aan mijn vader gekomen. Het spijt me, ik wil je niet voor het hoofd sturen. Was het soms geen goed huwelijk? Het was een goed huwelijk. Nou dan, vooruit Robert, bel die man op voor een afspraak. Oh, dan zullen we Hoe weet jij dat... Dat heeft hij me verteld. Oh, je bent bij hem geweest. Ik heb hem opgebeld een uur geleden. Om te zeggen dat je... Dat ik naar zij beraad, na een overleg te zijn getreden met de zakenkundige mensen... ...na mijn lichten hebben opgestoken bij de Kamer van Koophandel... ...nadat ik mij door de accountant heb laten voorlichten... ...en na zee de slapeloze nachten... ...dat ik besloten had de functie van adjunct-directeur van het bouwsyndicaat te aanvaarden. Ja, dus. en toen zei je jou? Nee, want hij wel dan niet. Een huishoudster, of in ieder geval iemand die de huishouding waarnam vertelde mij dat het echtpaar van Gele naar hun dochter was vertrokken. Voor mij was er een brief achtergelaten. Ik kon hem komen halen en ze kon hem ook naar me opsturen. Nou, ik heb hem gehaald. Hier is hij. Weer je dat ik hem lees? Ja, je zult het niet geloven. Oh. Oh. <coughs> voilà. Waarde heer Vriend. Tot mijn grote spijt moet ik je mededelen. ...dat ik voor de functie van adjunct-directeur een ander zal moeten aantrekken. Voor het eerst in haar leven heeft de intuïtie van mijn vrouw haar in de steek gelaten. Zij heeft u met grote zekerheid uit ruim 40 kandidaten, dus zo 40 kandidaten, geselecteerd... ...maar haar zekerheid verdween op slag toen u uw keuze liet vallen op de zwarte damstenen. In de stelder overtuiging dat u niets van deze gang van zaken zult begrijpen. Ja, zijn er wel meer. Bied ik u mijn oprechte excuses aan en... Tepens een kleine schadeloosstelling in de vorm van een obligatie. Groot duizend gulden. Met over 6% rente plus een half procent bruto winstaandeel. Mm. Ik betreur het dat ik... Oh ja, dat ik u geen mondelingen uit inzettingen geven, Maar het falen, van haar, het falen van haar intuïtie heeft mijn vrouw een zodanige schok gegeven. Dat ik het noodzakelijk achter haar in een andere omgeving op verhaal te laten komen. Uw beste wensen voor de toekomstverpleiding met vriendelijke goede... Mm. Maar het is wat zegt duizend grote. 6% rente en een half procent bruto winst dan dit. Want dat is een kapitaalsrendement van 30 à 40 procent. En de halve geschikt voor een studio of een uitzetverzekering. Vertel me niks, vertel me niks. <laughs> en zo'n man, zo'n man en zo'n baan. Laat jij lopen. Maar ik heb niets laten lopen. Je had toch op zijn minst die witte stenen kunnen kiezen, suffers, uilskuiken. De kans van je leven. Ik doe niks anders dan mijn leven lang tegen mensen aanlopen die de verkeerde stenen kiezen. Is het niet om je dood te ergeren? Is het niet om je dood te ergeren? dat ik niks anders doe dan tegen mensen aanlopen die zelfs hun kansen niet benutten of, of, of, of, of die kansen niet eens zien? Wat ga je doen? Wat ik ga doen, dat schiet... Uh, wacht even, dat schiet me niet iets even te winnen. Moet direct echt opbellen. Uh, neem me niet kwalijk, ik had het al eerder moeten doen. Vind je het eigenlijk dat ik even... even uh, nee, nee, nee, nee. nee ga gang. Ik moet trouwens weg. Uh, Mieke zit op me te wachten. Oh ja, Mieke. Mieke, ja, doe het goed, Mieke. Hè? Dank je. Ja, en de jongens? Ja, ik zal het doen. Ja. Uh, morgen bel ik je nog wel even. Misschien dat ik iets voor je weet. Misschien ja. weet ik. Misschien. Strooien, misschien. Ja. ja, ja. Even kijken. Even kijken. Bocht, bocht, bocht, bocht. Bocht. Ja, je. Ja. Is je bocht? Wagenstraat, dat is hem, ja. 35, 36, 34. Ja, 8. Als die fietspompjes nou niet zo best gaan, 5. Dan gaat het vroeg tijd. 5. Dat Hannibal eens gaan praten, 6. Met de verantwoordelijke heren, 3. En ze zouden wel gek zijn, 4. Hier, als ze de raad van Hannibal's efficiëntiebureau niet opvolgden en er niet goed voor betalen. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja met bocht. Ah, die case, met Hannibal. Ik kan de dus pakken en ik kan het tram nemen. Maar ik kan ook gaan lopen. Tja, voor Mieke vind ik het jammer. Maar ik heb die obligatie nog. Daar zal ze toch wel van opkijken. Niet iedereen krijgt zonder meer een obligatie in zijn handen geduwd. Hé, hey, kijk. Mijn linkerbeen zomaar bij die lantaarnpaal. En hop, mijn rechter op het putje. Dat duidt op geluk. Ach ja, misschien de een weet wanneer hij zijn kans moet grijpen en de ander moet het hebben van mijn linkerbeen dat bij een lantaarnpaal uitkomt. Of van witte en zwarte damstenen. De een berekent zijn baan zelf en de ander wordt erin geschoten. Ik ga het nog eens proberen. En dan kijk ik naar de lucht. Links te Ja, daar is een lantaarnpaal. En kijk eens alweer mijn linkerbeen. Nou, als dat geen geluk betekent. Weet je wat, ik neem toch naar de tram. Ben ik op vlugger thuis kan ik vertellen van mijn obligatie. Of weet je wat, Hier om de hoek moet een taxi standplaats zijn. Ik smijt er een aan. tegenaan. Die is al blij zijn met al duizend gulden. Hoe eerder ze het weet, hoe beter. Hup, op een putje. Hup, nog een putje. Gelukkig, niets van gelukkig. 6% rente, jupiter, er Een half procent winstaandeel, een lief oud vrouwtje. Een schat van een hoedje. Ik ben obligatiehouder van het Boos Syndicaat. Mieke, ik kom eraan. Taxi! Geluk, niets dan geluk. Een hoorspel van Yvonne Keuls werd gespeeld door Paul van der Lek als Victor en Jan Barkes als Hannibal. De heer en mevrouw van Gelen werden gespeeld door Huip Horizont en door Gevend een van